Syrische asielzoekers mochten al sinds juli langer hier blijven. De minister heeft dat besluit dus nu met een half jaar verlengd. In Brussel begint over een uur een nieuwe eurotop... over het permanente reddingsfonds voor de euro.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 In Warschau is het overdag 15 graden onder nul. Ook in de Baltische Staten zijn mensen aan de kou overleden. In Letland kan het de komende nachten min 30 worden. De kou die Europa teistert verspreidt zich vanuit Rusland in westelijke richting. Boeren in Duitsland denken dat de vorst onherstelbare schade toebrengt aan gewassen. Als wintergraan, wintergerst en koolzaad.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 Het weer in het zuiden ligt te sneeuw. Vanuit het noordoosten opklaringen bij temperaturen rond het vriespunt... komende dagen zonnig en droog winterweer... met overdag lichte en s'nachts matige vorst. ANWB Verkeersinformatie. In het midden- en het zuidoosten van het land... is het plaatselijk glad door sneeuw of door sneeuwresten. Er zijn werkzaamheden in de rechtertunnelbuis van het Rechttunnel... in de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor tussen Randweg Dordrecht en het Rechttunnel 2 kilometer.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 Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteken. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. When you use Google, from Gmail and Search to YouTube and Calendar... you can count on one simplified policy that explains our privacy commitment to you. Ja, een fragment waarin Google uitlegt dat ze een nieuw privacybeleid krijgt. Nou, wat het beleid precies inhoudt en waarom dat een probleem is... horen we zo van D66-Kamerlid Kees Verhoeven... die nu nog in de lift staat, maar bijna bij ons is. Monique van der Ven, welkom. Vanavond begint bij Omroep Max een uh, nieuwe serie. Jij speelt daarin de hoofdrol van Dr. Deen. En naast jou zit de echte Dr. Deen. Welkom Dr. Deen. Is het niet raar dat een vrouw nu uw rol van man speelt? Daar moest ik wel even aan wennen. Maar ze doet het heel goed. En ze geeft de sfeer goed weer. Dus ik ben er heel erg tevreden mee. Ja. En Monique van der Ven, welke eigenschap van Dr. Deen was het moeilijkst om te spelen? Jeetje. Wat een moeilijke vraag. <laughs> <laughs> <laughs> uh, dus ik kan niet zo gauw opkomen. Nee? Nou, nee, ik denk, ik ga heel goed daar denken. Ja. Komen we straks bij terug. Morgen wordt koningin Beatrix 74 jaar. En donderdag zijn prins Willem Alexander en prins Ex maxima eh, niet 100, maar 10 <laughs> ja, jaar getrouwd. Ja, <laughs> <laughs> en de vraag is, hoe lang duurt het nog voordat er een troonswisseling komt? Dat gaan we straks vragen aan Marietta Nolle. Zij is schrijfster en historica. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Heeft u al weddenschappen lopen? Nee, ik, ik heb met niemand gewet. Nee, nee maar wat denkt u? Ik denk uh, morgen, ja. Dat de Op koningin haar jaar morgen bekend maakt ja. dat ze gaat aftreden? ze is precies uh, 32 jaar uh, koningin en, van Nederland. En wanneer treedt ze dan af, denkt u? Of nee, ze is niet precies 32 jaar. Dan treedt ze af waarschijnlijk rond koningin en Oké. Okay. Straks in de rubriek Wereldweek gaat Peter van Ham het met ons hebben... over de bril waarmee wij naar de Arabische Lente kijken. Peter, welkom. Welk cijfer geef jij de berichtgeving uh, over de Arabische Lente hier in Nederland? De academische berichtgeving geef ik een hoog cijfer, acht. De Nederlandse media toch wel ietsje minder, een klein zesje. Hm, dat is niet best. Nee, mag ook wel een keer. Goed, nou straks wel. Dichter bij de dag is vandaag Rens de Zinkgraven. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen 3 uur. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Ga dan naar onze website, ditistedag.nu. Of reageer via Twitter en dan kunt u het beste de hashtag DIDD gebruiken. Monique van der Ven en uh, Dr. Deen. Vanavond gaat bij Max een nieuwe serie in première. Uh, Dr. Deen heet hij. Geschreven door jouw man, Klopt. Edwin de Vries... Uh, hebben jullie dat vaker samen gedaan, hij het script schrijven en jij spelen? Nee, nog nooit. Hoe was dat? Nou, heel erg leuk. Ja, het is allemaal heel organisch gegaan. Op een gegeven moment uh, hè, wij, wij hebben we een huisje op Vlieland. En we uh, dachten altijd: van wat zonde dat dit toch een prachtige eiland niet wat vaker gebruikt wordt. Uh, het is een hele mooie arena. Nou, toen kwam uh, John Dane, was toen al onze huisarts. En, Kwamen op het idee om een serie te maken over Huisarts op Vlieland. Maar dat kon natuurlijk net zo goed een vrouw zijn. Nou ja, zo is het ja. uiteindelijk ontstaan. Maar er was wel één doorslaggevend moment. Dat jij ja, niet... ik, ik snee even mijn duim eraf. Ja. Even? Even. <laughs> op een uh, laat, uh, um, laat moment in de avond en een stukje kaas en iets te scherp mes. En, uh, dus die duim was er echt behoorlijk af. En op Vlieland? En wat doe je dan? dan? Ja, niet nou al. Ja, ja, dus ze het ze hele daar niet? leuke van zo'n zo uh, serie, een, een Huisarts op Vlieland. dan moet je alles uh, kunnen oplossen. En dat. Uh, nou, dat liet John op dat moment natuurlijk zien. Want hij, echt, hij naaide mijn uh, duim er weer aan. En hij uh, doet het weer zoals je ziet. Dokter Dane, in hoeverre lag die duim er echt af? Nou, Het was een flinke verwonding. Ja. Het was uh, tot op uh, de pees hebben moeten hechten. nog. Ja, ja. De zenuw was net in, intact. Dus je voelt er nog alles mee, denk ik. Nou, nou het uh, is toch een dan. beetje prikkelend. Ja, nog maar nog. Ja, nou, eerlijk gezegd... Um, ja, toen ontmoette ik Monique voor het eerst zelf. Maar ik wist niet wie het was, hoor. Echt niet. <laughs> het is altijd zo dat de kinderen die vragen naar afloop... Uh, uh, hoe was het, pap? Uh, dat, was, dat was Monique van der Ven. En dan zeg je: ja, oh, ik dacht al mevrouw van der Ven... maar ik heb haar niet herkend, hoor. Ik nee, ik ben maar dan de duim was eraf. Daar ging het eigenlijk ik om. Kijk meer naar de duim dan naar de gezichtse ja, ja. Ja. Want wat voor type is dokter Deen? Moet ik mezelf beschrijven? Ja. Um, ik ben een echte solist... En, uh, ik ben dus, uh, we hebben eerst 22 jaar in Zeeland gewerkt. En uh, daar ben ik weggegaan omdat ik eigenlijk in een groepspraktijk moest gaan werken. En toen hebben we iets gezocht dat we het volledige huisartsvak uh, konden blijven uitoefenen. Dus van de geboorte tot aan de sterfbedbegeleiding en alles wat ertussenin zit. En als u zegt we hebben iets gezocht dan bent u Mij dat met vrouw. uw vrouw? Ja, vecht, ja, ja, die is geen dokter. Die is uh, verpleegkundige. Oké, okay, dat is wel een mooie combinatie. Ja, ja zeker. Die heeft uh, met name Flieland natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld. He, ze is verpleegkundige geworden. Ze deed de bevallingen samen met mij. He. En uh, nou, eigenlijk, eigenlijk alles wat er gebeurde, hebben we samen gedaan. Ja. Monique van der Ven, wat is het voor een serie? Hoe zou je die typeren? Het is een, uh, een oer-Nederlandse serie... Het is een beetje... Uh, zild, nou ja, jij had het net even in het voorsprek over uh, strandje. Daar, daar doet het aan denken. Het is, het is een, een, een serie. Uh, ja, zo'n kleine gemeenschap, zo'n microcosmos. Een afspiegeling van de Nederlandse samenleving... waarin hele mooie thema's aan bod komen. Elke aflevering is weer een nieuwe medische casus. Maar de familielijn en de persoonlijke lijnen lopen door. En dat is, ja, dat is heel mooi. Ja, is het typisch Max? Dat is de onderzoek die me uitzendt. Nou ja, God, het is de eerste uh, uh, uh, serie die ze maken, de drama-serie, en ik vind het fantastisch dat zij ons in de gelegenheid hebben gesteld om deze serie te maken. Want ik denk dat ze in een heel uh, groot gat zijn gesprongen... wat niet uh, werd ingevuld. Ja. Een, een mooie Nederlandse dramaserie. Ja, de Amerikanen kunnen prachtige series maken en de Britten ook. Maar een Nederlandse serie kunnen zij niet maken en dat kunnen wij wel. Ja. En dat is, het is echt een, een, een, een, ja, een serie waar je voor gaat zitten... En, en voor een heel breed publiek met oudere acteurs... hele goede, leuke acteurs. Ja, maar is dat bewust? Oudere acteurs? Omdat het voor Max is? Uh, tuurlijk, dat heeft zeker mee te maken. Maar daar tegenover staat een hele grote groep jongen. Acteurs hè, die mijn kinderen spelen, die mijn ja. assistent spelen. En dat vind ik zo mooi, dat die, die twee werelden bij elkaar komen. Want ik las ook in, uh, in een van de interviews die je gaf: uh, dat je zei van ja, heel vaak worden scripts geschreven op jonge acteurs van 20 tot 25 jaar of een jong publiek. Ja. Dit is echt anders. Dit is, nou ja, dit is uit het leven gegrepen. Dit zijn dingen die mensen gaan herkennen, of het nou de jeugd is of, of, of, of oudere mensen, maar het zijn allemaal thema's die. die ja, in onze samenleving aan bod komen. Ja. Ik herinner me van heel lang geleden... de film Help de Dokter Verzuipt. Lijkt het daarop of is het heel anders? Jeetje, nou, dat moet ik ook weer even... Jaren 60, met... <lacht> geloof ik. Ook her... en... het verhaal van een plattelandsdokter, geloof ik. Ja, nee, dat... nee het is de, anders, de, dat geloof ik niet. Het is echt een serie van nu. Ja. Uh, ja. En ja, daar komen prachtige dingen aan bod, weet je. En het is ook spannend en het heeft heel veel humor. En die kinderen brengen daar heel veel actie in... De... Ja, ja, het is, ja, het is een bijzondere serie. Ja, ja. Maar wel veel mooier dan in het echt of niet, dokter Deen <laughs> Nee, helemaal niet. Nee, is het, het realistisch? Is, uh, ja, het is heel realistisch. Alle facetten die uh, van een normale huispraktijk... maar vooral in zo'n uh, kleine gemeenschap komen aan bod. En alle thema's, hè, eenzaamheid, de spanning, de wanhoop... De als je daar in de duinen staat en er, je hebt geen bereik, moet je... Even voor de helderheid. In de eerste aflevering gaat er een jongetje paard rijden. Een ja. jongetje van, ik ben nieuw oud. Negen jaar. Een jongetje van negen valt van zijn paard. en Op een gegeven moment is duidelijk dat hij kwijt is... Uh, Monique gaat dan zoeken met uh, een aantal andere mensen uit het dorp. En dan horen we op een gegeven moment dit. Kom op. Kom op nou. Mijn net doet zo'n pijn in mijn arm. Het komt allemaal goed, schat. Maak je geen zorgen. Help! Help! Help ons! Ja, dokter Deen, kunt u paardrijden? Uh, ik heb het paard gereden, maar ik heb het vriendelijk nooit <lacht> gedurfd. Want ik was natuurlijk de enige uh, huisarts. Dus ik dacht, als ik mijn been breek, ja dan... <lacht> maar ja, om um, um, sommige klanten te vinden, moet u op het paard door de duinen. Zijn we uh, deze serie? Ja, zingen? maar je, je komt er ook wel met je voorwielderij. <lacht> <lacht> okay. Dus hier hebben we iets geromantiseerds gevonden. Nee, het gebeurt heel nee, vaak. Nee, ik rij ja. ook in een drive, yeah. maar die, en, en ik rijd paard uh, yeah. uh, uh, ook voor de lol. Maar uh, in dit geval kwam het goed uit dat ja. ik te paard uh, was, Ja, ja. ja. Um, in hoeverre uh, heb jij zelf meegeschreven aan de serie? Niet, helemaal niet. Nee. Maar hoe moet ik me dat dan voorstellen? Dan zat je een man te schrijven en dan vroeg je niet: wat heb je vandaag opgeschreven? Dat volg ik wel eens en, en heel vaak heeft hij. Maar ik, ik vind het sowieso altijd fijner om een scenario helemaal af te lezen. Want kleine stukjes, dan weet ik niet waar, waar die dan is. Dus uh, aan het eind van uh, de rit van één aflevering, dan, uh, dan las ik het. En dan zei ik, dat zou Maria Deen nooit doen. <laughs> of, uh, ja. Dus dan werd ja, het toch veranderd? <laughs> dan werd het wel eens veranderd. Ach, of, kun je, of, je daar een uh, voorbeeld van geven? Wat hij erin geschreven had, waarvan jij dacht, ja dat is niet realistisch. Jeetje, wat, wat lastige vragen. Nee, dat zou ik niet meer weten. Nee, maar... <laughs> nee, dat zou ik niet weten, nee. nee. Schrijft hij ook passages om jou uit te dagen? Ja, nee, hij kent mij heel goed. Dus hij weet heel goed uh, waar, mijn, uh, uh, waar mijn kracht zit. En, en uh, ik denk dat hij uh, een, een, een sterke vrouw ervan heeft gemaakt. Uh, die zelfstandig is en onafhankelijk is. En die... Ja, toch ook een geheim met zich meedraagt. Die een, he, die, die, ze heeft een bagage. En dat, dat vind ik allemaal dingen die, lekker om te spelen. Dus, he, het gaat ergens over. Ze heeft een lastige jeugd gehad. De vader uh, heeft er in een steek gelaten. De moeder is heel jong overleden. En ze is geadopteerd. En de man is 16 jaar geleden verdwenen. Zo. So. Dat is echt een. Dat zijn nare dingen. Maar ja. ze is, heeft haar leven opgepakt. Ze is heel bewust huisarts op Friesland geworden. Zodat ze daar kinderen bij zich kan hebben en daarvoor kan zorgen. Dat is allemaal niet autobiografisch van u, hè, dokter Deen? Nee, dat is niet biografisch. Nee. Maar, nee, nee, nee. Maar als je dat zo vertelt, dan valt me wel op dat de manier van schrijven heel erg uh, met veel. Liefde en de emotie naar jou toe is geschreven. En dat vind ik wel. Uh, ja. ja, dat is fijn. Maar dat, ja. dat, is, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Edwin houdt ook veel van me. Dat is ook fijn. Ja. Ja. Ja. Maar um, jij denkt, volgens mij, althans als ik al die interviews met jou lees, veel naar over je vak en waar je staat in dat vak en of je nog verder kan ontwikkelen en zo ja, op welke manier dan. Heeft hij je daarin geholpen? Ja, altijd. Maar in dit geval heeft hij in dat script dingen gestopt waardoor jij zegt ik moet nu dingen doen die ik nog nooit gedaan heb? Nou, ik, ik vind de combinatie van, uh, uh, hè, van de medische handelingen en, en, en, en uh, dialogen en. Nou, en vergis je niet, op, op, op zo'n eiland, in, in een storm, op het strand. Het is een fysiek zware uh, ding. Ik denk dat hij dat er heel erg bewust in heeft geschreven. Ook omdat ik dat leuk vind, omdat ik heel erg van uitdagingen hou. Ik hou heel erg van veel ballen in de lucht houden. Nou, hij heeft, me, hij heeft me wel uitgedaagd daarin. Ja. Ja. Want die medische handelingen, dokter Deen, doet ze die een beetje geloofwaardig? Ja, dat gaat, dat gaat heel goed. Maar we zijn natuurlijk wel verschillende keer zijn we op de set geweest... om te kijken hoe je een arm die uit de kom is weer moet reponeren. En dan was u daarbij en, en dan, dan legde u het geweest, ja. Gelukkig en, maar, want ik deed het geloof ik niet zo goed. <laughs> en hoe je iemand reanimeert, dat was af en toe ook een beetje knullig. <laughs> maar dat ging, ging heel goed. Nee, het is, het is echt heel geloofwaardig hoor. Dokter Deen, als Monique van der zo vertelt over alles wat zij dan als arts meedraagt op dat eiland... begin ik heel benieuwd te worden naar uw verleden, voor u op dat eiland kwam. Ja, ik heb eerst uh, 22 jaar, dat heb ik vertel, net ja. verteld, hè, in Zeeland gewerkt, in uh, Goes met name. Daar hebben we ook uh, met heel veel plezier gewerkt. Maar het werd, de, uh, de eisen werden dus aan dat, je al, dat ik onder een hoed moest gaan werken. Dus een hoed is een huisarts onder één dak. En je kreeg de grote ontwikkelingen van de uh, waarnemposten. Uh, so, nou, daar was ik eigenlijk heel ongelukkig mee. En was ook geadopteerd? Vader overleden? Nee. <laughs> Dat allemaal niet. <laughs> nee, ik heb mijn jeugd in Sumatra doorgebracht. Voor een belangrijk deel. En mijn sporen liggen, uh, ja, zijn toch wel behoorlijk bepaald door het Jappenkamp. Oh. En uh, ja, de, uh, in die situatie ben ik, uh, ja, toch wel heel erg ben ik op de mens gericht. En enorme interesse in mensen gekregen, maar vooral in hun achtergronden en hun belevenissen. Uh, en ik, ik ben van mening dat je een klacht pas kan begrijpen als je de mensen heel goed kent. En dat je in en onder een huid duikt als het ware... en probeert vanuit hunzelf de klachten te, te behandelen. Behalve als er iemand met een snee in zijn duin komt. Dan, dan moet je optreden, ja. Ja. Ja. ja. En daarna. Maar dan past dat heel goed op Freeland. Dat is ook zo. Ja. Ja, dat maar ook een zo. huisarts in Freeland doet volgens mij meer dan een huisarts... in uh, Zierikzee of een andere pla ja, plaats. Ja, veel meer. Uh, want het uh, is eigenlijk een soort politiek. Je hebt uh, daar ook alle apparatuur voor nodig. Apparatuur, uh, Heeft u uh, daar, apparatuur. daar ook? Had ik in de tijd niet, maar dat hebben ze tegenwoordig wel... Uh, ja, en reanimatie natuurlijk doe je veel. Je bent ook hoofd van de ambulance, althans hoofd, de medisch leider van de ambulance. En uh, je bent volledig afhankelijk van de, van de helikopters en de reddingsdiensten. En als die niet gaan... En die gaan natuurlijk niet altijd. En ook als uh, de helikopter kan je wel een uur op moeten wachten. Ja, dan moet je alles zelf kunnen. Ja. Dus we hadden wat is hele... het engste wat u gedaan heeft? Waarvan u zegt, van, nou, dat mag een huisarts helemaal niet doen, normaal gesproken. Ik uh, heb eens een keer iemand, een jongen gehad die op Audiasdag uh, door het raam gevallen was. En dat hele arm lag open. Echt open, dus met spieren door en zenuwen door. En die jongen die konden we niet meer naar, het, uh, naar de wal vervoeren per helikopter. Omdat hij anders doodgebloed zou zijn. Dus daar hebben we echt uh, uren aan Aangewerkt en het is helemaal goed gekomen. Bijna <laughs> staan opereren dan eigenlijk. Ja, ik heb zelfs af en toe, was ik even weg en dan vroeg Helga mijn vrouw: Wat ben je toch aan het doen? Ik zei: Nou, ik moet even in mijn anatomieboeken kijken hoe het ook weer anders zit. Oh. <laughs> ja. Ja. Dat is voor de volgende serie, ja. John. Ja. Moet je nog even oefenen, hè, Monique. Ja, ik heb nog heel veel verhalen. Ja, ja dat moet hij dus wel. Ja. Ja. Ja. Heeft u als huisarts op, op zo'n eiland ook meer met de dood te maken dan ja. andere huisartsen? Ja, alles wat. Er zijn natuurlijk een behoorlijk veel bejaarden. Dus de dood komt veel voor, maar ook bij jonge mensen. En dat is om een kleine gemeenschap is dat natuurlijk heel indrukwekkend. Iedereen kent elkaar goed, kent elkaar door en door. Vooral een aantal keren een hele acute dood bij jonge mensen. Ja, dat is zeer indrukwekkend en dat is erg emotioneel. Oh ja. Dat grep je behoorlijk aan. Dat kost je ook nachtrust. Oh ja. Komt dat in de serie ook voor, Monique? Ja. ja. En is dat um, voor jou ook mooi om te spelen? Ja, het is sowieso altijd een, een enorm dilemma hoe je daar als arts mee omgaat. En uh, in een aflevering hè, behandelen we ook een euthanasiegeval. Dat is natuurlijk heel lastig voor een arts. Dat is uh, nooit iets wat je heel graag doet. En, uh, dat is misschien ook wel goed om te vertellen. In de serie heb je een moeder. Ja. Die is uh, dement. Ja. En vertel zelf verder als je wil. Uh, Pleunie Thouw speelt mijn uh, dementerende moeder. Nou, het is heel belangrijk hè, de, de, om, te, om dat ook te laten zien. Omdat, uh, hoe je daarmee omgaat als dochter, en, maar ook als arts. Uh, ja, dat, dat, zijn, dat zijn hele ontroerende uh, scènes geworden met Pleunie. Dat, uh... ja, en ook geïnspireerd op jouw eigen moeder was ik ergens? Nou, mijn moeder was niet dementerend, nee. Maar nee. waar zit de overeenkomst wel? Nou, in, in, in, in de, hoe, hoe ga je om met je, met je moeder? En, uh, dus heel veel, en hoe je... Oh, oh, nou, nee, ik weet nu waar je aan je refereert. Mijn moeder die, uh, had een euthanasieverklaring getekend. Dus de, maar dat is, het gaat niet over mijn eigen moeder in de serie. Dat gaat weer over iemand anders. Maar Daar okay. uh, komt een euthanasie uh, in voor. En dat, ja, dat, dat heeft mijn moeder uh, ook meegemaakt, ja. ja. ja. En dat dat, dat is... heb ik met mijn moeder meegemaakt. Ja. En dat is ook wel iets wat de serie wil. Mensen aan het nadenken zetten daarover. Of vragen, ah, vragen, geval, overvraag ik dan? Nee, maar in ieder geval alles benoemen. En in ieder geval, uh, he, al, ja, de, de, zoals de samenleving nu in elkaar zit... het zijn hele, hele herkenbare thema's voor mensen. Ja. Vanavond ja. vijf over tien Nederland één, zeg ik uit mijn hoofd. Klopt dat? Nou, heel ja. goed, Thijs. <laughs> Ja, Straks gaan we praten over koningin Beatrix die morgen haar verjaardag viert. Maar eerst gaan we maar eens even met ons privéleven op internet. Kees Verhoeven, Google, heeft verandering van regels als het gaat over onze privacy op internet. Mensen kregen daar een mailtje over als ze zich bezighouden met Gmail en dat soort dingen. Wat stond er in dat mailtje? Uh, nou, kort gezegd stond eigenlijk in van we gaan al uw gegevens uh, vanaf nu voor al uh, onze diensten gebruiken. Dus uh, privégegevens worden door Google natuurlijk gebruikt om betere zoekresultaten uh, te maken. Maar ook uh, worden ze aan adverteerders uh, gegeven. En uh, er stond eigenlijk ook bij van het was eigenlijk een soort van ja, interne mail die later is eigenlijk, eigenlijk naar buiten is gekomen. Dus ze hebben het nog niet zo heel actief onder hun eigen gebruikers uh, gedaan. En er stond ook bij van u heeft eigenlijk geen keuze meer. Okay. Uh, dus Google gaat het op een bepaalde manier doen. En dat is zoals het is. Maar stuurt Google per ongeluk een mail aan miljoenen mensen? Nee, nee, nee het, is een, het was een blog, blogpost, Dus een intern uh, bericht van Google. En dat is, later is er zeg maar, eigenlijk uh, naar buiten gekomen. En zijn mensen daar opgedoken. En toen is het eigenlijk veel breder uh, naar ja. buiten gekomen. Maar wat betekent het concreet? Stel, je gebruikt een aantal uh, dingen van Google. bijvoorbeeld Je zoekt via Google. Je gebruikt bijvoorbeeld uh, Gmail. Wat, wat wordt er dan gecombineerd wat nu nog niet gecombineerd wordt? Uh, nou ja, kijk. Je kunt, uh, uh, er zijn eigenlijk twee niveaus. Je kunt sowieso een uh, Google-account hebben. Dit is bijvoorbeeld Google+, Plus, maar je kunt ook gewoon zeg maar, je kunt lid zijn van Google. En dan schrijf je een aantal dingen, schrijf je gewoon uh, op een formulier, een online formulier, over jezelf. Zodat zij weten wie jij bent. Uh, dan ben je echt, ja, van Google. Maar je gebruikt Google natuurlijk ook heel vaak als zoekmachine ja, gewoon. Dat is bij heel veel mensen een startpagina. Ja. Ja. Waarom zou je lid worden van Google? Wat mag je dan? Allerlei diensten. Ze bieden bijvoorbeeld Gmail aan, een heel populair e-mailgebruik. Ze hebben tegenwoordig ook een social medium, Google+. Plus. De premier zit er ook op, dus dat wordt steeds vaker Google gebruikt. Google is natuurlijk zo groot dat ze eigenlijk bijna op alle vlakken in de maatschappij... en sowieso op alle plekken op internet, daar zitten ze, zijn ze aanwezig... en hebben ze iets bedacht waar mensen ook vaak iets heel leuks mee kunnen doen. Ja. Mensen hier uh. aan tafel die gebruik maken van Google, Peter? Ja, mijn studenten gebruiken vaak uh, Google Documents. Oh ja. Dat doen ze om, uh, nou ja, eigenlijk die oude uh, problemen met kopiëren van artikelen te voorkomen. Iedereen laat dan één artikel op. En dan hebben ze dus een account en dan heeft iedereen toegang tot uh, het gele syllabus. Ja. ja, Vast niet helemaal, even op de graad, maar wel heel handig. Ja. Andere Deen gebruikt u Google? Ja, ik gebruik zeker Google en Gmail. Ik ja. okay. vind het heel Monique. handig. Ik zou niet meer zonder kunnen. Nee, nee. Nee. Maar nee. dat is de zoekmachine dan. Maar wat gebeurt er dan, uh, Kees Verhoeven, met onze gegevens? Als wij allemaal, zoals we hier aan tafel zitten, Google gebruiken. Nou ja, wat er, wat er met onze gegevens gebeurt, dat is nooit helemaal duidelijk. Maar wat er in ieder geval gebeurt, is dat onze gegevens steeds meer gebruikt worden... om aan andere partijen te geven. Bijvoorbeeld adverteerders. Uh, uh, uh, het is steeds belangrijker op internet. Kijk, internet is in principe gratis. Hè. Je betaalt niet voor het feit dat er Google is. Dus Google moet geld verdienen. En dat doen ze vaak via advertenties. En advertenties zijn succesvol op het moment dat ze goed aansluiten bij de behoeften van mensen. En die behoeften van mensen, daar wil je weer achter komen. En daar kom je achter door gebruik te maken van de gegevens die die mensen ooit aan je gegeven hebben. Ja, maar hebben. stel dus Monique van de Venk. Google heel veel op Freeland, want daar, ja. daar is ze mee bezig. Ja. Wat gebeurt er ja. dan vervolgens? Of polsoperatie, ja. <laughs> uh, ja. Nee, maar dan zou je dus inderdaad zeg maar, uh, gericht uh, uh, kunnen zien... dat, dat uh, als Monique van de Ven op een andere website komt... dat er dus via Google of andere social media, waar het ook gebeurt, uh, gebeurt overigens... dat zij dan andere advertenties te zien krijgt dan wanneer ik daar zou komen. Ai. En dat komt dus door al die gegevens die steeds vaker zeg maar, gecombineerd meer, worden. Op mij uh, Van ach, toepassing. Ach, ja. Ja. Ja. En is dat erg? Dat is erg als je daar niet zelf voor gekozen hebt. Dat is in ieder geval wat D66 altijd zegt bij dit soort dingen. Ja, u bent uh, Kamerlid voor D66, had ik ja, niet je gezegd. Ja, en ik kan het later die... binnenrennen, dus ik denk ik ja. zeg het zelf ja, nog maar even goed. een keer. Ik bedoel, uh, Kees Proeber mm -hmm. is minder bekend dan D66. Ja. Um, um, althans, is voor deze uitzending was dat zo. <laughs> uh, nee, maar uh, het is dus zo dat wij zeggen van je moet zelf de keuze kunnen maken. Uh, een paar weken geleden heeft uh, social media, uh, Facebook, heeft ook een aantal dingen veranderd in hun instellingen. En ook daarvoor geldt dat heel veel mensen helemaal niet weten dat ze de keuze hebben om... Bepaalde privacy-instellingen op een hoger niveau te zetten. Hm. Uh, maar dus het feit dat je gebruik maakt van Google, betekent ja. dat niet al dat je al sowieso instemt daarmee? Of weten wij gewoon eigenlijk niet waar we mee instemmen? Uh, nou, het is, het is eigenlijk zoals Monique van der Ven net zei: ik kan bijna niet meer zonder. Dat is een positie die Google inmiddels heeft. Heel veel uh, computers staan gewoon standaard ingesteld. Google is startpagina. Uh, ja. Bijna heel veel mensen, denk ik, dat niet weten dat er ook andere zoekmachines zijn. Dus er is een automatisme om Google. Laten we dat één noemen. Ja, hoe? En als je dus altijd allemaal Google gebruikt, dan heeft Google dus een positie waarbij ze zeggen. We hebben zoveel mensen die ons gebruiken. Uh, zonder ze te informeren uh, hebben ze misschien impliciet met dingen ingestemd. En wij zeggen we willen dat expliciet met dingen wordt ingestemd. Ja. Maar dat geldt ook als je geen lid bent van Google, zoals je net zei. Maar als je alleen de zoekmachine gebruikt. Ook dan worden die gegevens gebruikt. Ja, ja dat, wordt, dat wordt steeds, uh, steeds meer uh, gedaan. Het is namelijk zo dat uh, jouw gegevens, het zoeken zelf het intypen van een bepaalde sleutel of een bepaald woord, dat is ook al een, een handeling waar informatie uit voortkomt. Dus je ziet eigenlijk dat met name de grote uh, internetbedrijven, de grote bekende webpagina's, die krijgen heel veel uh, toestroom van informatie. En die gebruiken ze steeds meer om aan adverteerders te geven en ook om hun eigen diensten te verbeteren. Dus het is ook wel positief. Ik zeg ook niet dat Google slecht is, alleen ze zou gewoon moeten zeggen u heeft een keuze. Ja, want dat is nu niet zo dat je kan aangeven, ik wil wel gebruik maken van Google, maar ik wil niet dat mijn gegevens gebruikt worden. Dat, die mogelijkheid bestaat gewoon niet? Die hebben ze geschrapt. Ze hebben de keuzemogelijkheid, de opt-out, zoals dat in uh, internettermen heet, hè, dus de mogelijkheid om nee te zeggen, mm -hmm. die hebben ze eigenlijk uitgeschakeld. Maar eigenlijk, die hebben ze ben uitgeschakeld. Ja, Je hebt toch ook de keuze om. Google niet te gebruiken, dus je hebt toch altijd de keuze? Ja, maar dat, dat probeer ik net aan te geven. Sommige uh, websites, sommige internetdiensten zijn zo geïnfiltreerd in de samenleving... dat er een soort automatisme is bij mensen die niet op de hoogte zijn van alle ins en outs... dat die een informatieachterstand hebben. En wij vinden dat je niet gebruik moet maken van a, die informatieachterstand... en b, je moet ook Google kunnen gebruiken op een manier die jij prettig vindt. Maar Google is een bedrijf en Google kost geld. Ja. Dus als je zegt, ik wil gratis gebruik maken van uw diensten, is dat toch een beetje vreemd? Nee, maar je, je maakt sowieso... bedoel, Ze hebben dat ooit zelf zo gratis in de markt gezet... en ze zijn later het verdienmodel er pas achter gezet. En dan hadden ze ook ja. aan het begin hun verdienmodel heel duidelijk moeten maken. En dat is nooit gebeurd. Het is helemaal niet zo gek om aan mensen de vraag voor te leggen... weet u wel dat wij dit doen? En zo ja, vindt u dat goed? Ja. Als die twee vragen nou gewoon duidelijk uh, gesteld zouden worden... zou u mij uh, niet horen. Mogen Alleen ze dat, dat doen? Mogen ze, het, mogen ze het niet aanbieden, die mogelijkheid? Nou, dat hebben we dus gevraagd, uh, uh, hoe dat in Nederland zit. We hebben, we hebben hier Kamervragen over gesteld. omdat wij zelf ons afvroegen van... is dit niet het gebruik maken van de marktmacht? Want het punt dat, uh, dat u maakt is wel terecht. Kijk, je kunt zeggen, is het vrijwillig dat je Google gebruikt... of is het echt zodanig dominant dat je niet meer om Google heen kan? Nou, uh, we hebben vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken. En we hebben ook gevraagd van... hoe zit het nou bijvoorbeeld met uh, het college bescherming persoonsgegevens... keuren die dit goed? Ja. En daar ben, daar ben ik op dit moment heel benieuwd ja, naar. Ja, dus daar moet ik nog antwoord op krijgen. Maar uh, Google is heel groot... Ja. En Kees Verhoeven nog niet heel groot. Nee. <laughs> dus hoe gaat Kees Verhoeven dit doen? Nou, kijk... Kees Verhoeven heeft in ieder geval de afgelopen jaar al een aantal keer op internet onderwerpen uh, ook zijn zin gekregen. We hebben bijvoorbeeld ook gezegd, een open en vrij internet waar niemand tussen mag komen. Netneutraliteit, dat hebben we vastgelegd. In Nederland kunnen we best uh, als Tweede Kamer, ook als, als D66 in de oppositie, kunnen we best wel dingen voor elkaar krijgen. Maar is het ook zo dat Google Nederland dan Google kan dwingen om in Nederland bijvoorbeeld die optie uh, in te voeren? Dat is, dat is zeker niet ondenkbaar. Uh, ja. Het is natuurlijk wel zo dat Google een wereldwijd bedrijf is ja. en dat we niet als Nederland moeten denken dat we zo'n wereldspeler gelijk kunnen beïnvloeden. Maar we kunnen in Nederland zijn er Bepaalde wetten voor consumentenbescherming bijvoorbeeld. En daar moet ook Google zich aan houden. Dus uh, er is wel degelijk uh, mogelijkheid om, om uh, in te grijpen. We hebben ook Google om een reactie gevraagd. Die, hebben ze, die wilden ze nog niet geven, dus we nee. kunnen geen weerwoord bieden. Nog even terug naar wat het probleem dan is, want u zei net, nou je krijgt dus op jou toegesneden informatie. Ja. Op zich kan je natuurlijk als consument ook denken, nou ja, dat vind ik alleen maar prettig, want dan krijg ik in ieder geval niet advertenties waar ik helemaal niks mee kan. Waar, waar begint het nou te wringen? Wanneer gaat het nou fout? Nou, dat, dat, is, dat is inderdaad waar. Hè. Het, het, het wordt heel vaak toegepast in het voordeel van de consument. Uh, om de dienst te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat jij informatie krijgt die je leuk vindt. Alleen anderen beslissen dat voor je. Dat is al, dat is al iets uh, wat, wat lastig is. En het feit dat gewoon heel veel mensen nooit bewust die keuze gemaakt hebben... is natuurlijk gewoon een punt van... van uh, ja, dat is eigenlijk een vorm van privacy schending. Ja. Want privacy, dat zijn je eigen persoonsgegevens. Daar ga je zelf over. En als Google die eerst ophaalt en vervolgens pas later zegt... we gebruiken ze ook voor andere dingen... dan heb je daar geen stem in gehad. Nee, goed, dus het gaat he? gewoon om ja, dat je eigen eigenlijk Zeggenschap hebt over je eigen informatie. Peter ja, maar... van Ham is nog steeds niet overtuigd. Hij zit zo cynisch te nou, kijken. Ik, ik, heb <laughs> altijd, een, ik heb keurig netjes een e-mail gekregen of een ja. berichtje en ik heb hem natuurlijk niet gelezen, want die zijn onleesbaar. Ja, <laughs> nou, wel... dat ga je al. Hè? Dat het ja, onleesbaar is, vind ik ook al iets zeggen. Ja, maar goed, dat is altijd zo. Je, je vinkt altijd ja aan, dat doen we allemaal en we hopen dat het allemaal goed komt. Maar het is natuurlijk wel ja, zo dat je ja. nog Hoop steeds. Het niet genoeg kunnen zijn. Op maar het is natuurlijk manier. nog steeds wel zo dat ik gebruik maak van een commerciële dienst... en ik weet dat eigenlijk ook wel. En ja. ik begrijp dat Google niet echt gratis is. Dus dat ze daar op een of andere fatsoenlijke manier... hoop je dan mee omgaan... dat, dat is iets dat, wat politiek geregeld moet worden... Ja. maar waar ik niet vreemd van opkijk. Nee, dat ze daar iets mee moeten verdienen. Maar het, nee. de vraag is dus wat jij stelde... Van hoe breed is dat? Wat, wat voor gegevens kunnen ze nou misbruiken? En dat weet ik nog niet zo net. Nou. Kees, wat nou, kunnen ze misbruiken? Kijk, er zijn allerlei voorbeelden te noemen. Er zijn bijvoorbeeld mensen uh, die hebben een keer een, een bepaalde sollicitatie gedaan... en hebben die niet gekregen omdat uh, verzekeraars bijvoorbeeld in dit geval via Facebook... maar dat kan dus ook via Google-achtige situaties... gewoon erachter kwamen dat ze een bepaalde, aan een bepaalde uh, afwijking leiden. Uh, dat soort voorbeelden moet je aan denken. Uh, maar ook gewoon uh, allerlei informatie die je nou eenmaal gewoon graag voor jezelf houdt... die ineens toch bij anderen terechtkomt. De vraag is altijd, wat doet degene met die informatie ermee? Uh, u zit er heel licht in, ik zeg... U kunt het op twee manieren dingen neer. Of de mens is goed. En dan hoef je ook nergens bang voor te zijn. Nee, dat is naïef. Of de mens is slecht. <lacht> of de mens is slecht. Laten we daar dan maar van uitgaan. Klopt ook beter bij mijn stelling. Uh, nou, dan is degene die allerlei informatie over heeft, zou ook wel eens slecht kunnen zijn. En daar mag je wel ja, iets ja. meer zorgen maken dan de lichtvoetigheid. van... Ik hoop dat het allemaal goed komt. Ja, en Peter nee, is best conservatief normaal gesproken. Dus ja. die stelling zou jij moeten spreken, ja. Peter. Jazeker. Maar ik, ik vind het ook wel heel legitiem dat een commerciële instelling geld verdient. Dat is helder. Dus als, is... als, als wij gebruik maken van een commerciële instelling, en die instelling zegt: oké, okay, let wel op. Dat heeft er natuurlijk helemaal gelijk in dat daar eventueel gebruik van kan maken. Hè? gebruik gemaakt kan worden, ja, dan vind ik dat ik als uh, ja, uh, consument daar ook uh, ja, ja. vanuit moet gaan dat dat goed gebeurt, maar ja. dan, dat ik het niet voor moet vinden. Okay. Uh, Afsluitend, we zijn uh, niet uh, tegen ja, advertenties. We uh, uh, en we zijn wel tegen allerlei manieren uh, die gebruik maken van informatie van consumenten ja. die dat niet weten om die advertenties perfect te richten, zodat er nog meer geld verdiend wordt over de ruggen van mensen heen. Zo zou je het misschien moeten samenvatten. Als u niet genoeg kunt krijgen van Peter van Ham, blijf dan luisteren. Want ja. na half drie is hier <laughs> nog veel meer te horen. En we praten dan ook met Marietta Nolle over de vraag wanneer treedt koningin Beatrix af? Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Lieselot Lotto Massa. Radio 1, het nos journaal. In Nederland wordt jaarlijks bij steeds meer mensen kanker geconstateerd. Dat komt vooral door de vergrijzing. Het aantal mensen met kanker boven de 85 jaar stijgt het sterkst. In 2010 waren er 100.000 nieuwe gevallen tegen ruim 70.000 mensen in het jaar 2000. Borst, darm, huid, long en prostaatkanker komen het vaakst voor. Asielzoekers uit Syrië worden ook het komende half jaar niet uitgezet. Volgens minister Leers is dat vanwege de aanhoudende ongeregeldheden in het land. In een brief aan de Tweede Kamer schreef hij dat het moeilijk blijft om te beoordelen of mensen veilig kunnen terugkeren. In Brussel begint zometeen de eurotop over het permanente reddingsfonds voor de euro. De regeringsleiders proberen maatregelen te nemen om de groei te stimuleren en banen te scheppen. En tegelijkertijd de nationale schuld te verminderen.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten D66-parlementariër Kees Verhoeven. Met hem spraken we net over het privacybeleid van Google. Monique van der Ven die speelt Dr. Deen, een nieuwe serie van Max. En naast haar zit nog steeds de echte Dr. Deen. Ook de gast Peter van Ham van Instituut Klingendaal. Met hem gaan we praten over de Arabische lente... en de manier waarop daarover wordt bericht. En schrijfster en historica Marietta Nolle. Met haar gaan we praten over de vraag... wat koningin Beatrix morgen gaat doen. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD? Of bezoek onze website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 32 jaar geleden alweer, toen uh, werd, koningin Beatrix, werd koningin en Juliana trad af. Marietta Nolla, u bent uh, schrijfster van het boek Ik Beatrix. Deze week een week voor speculatie, morgen is koningin Beatrix jarig. Later in de week zijn Willem-Alexander en Maxima tien jaar getrouwd. Je zou zeggen, tijd voor een troonswisseling. Ja, je zou het zeggen inderdaad. <laughs> en u denkt het ook? Ja, ik heb het uh, wel. In mijn boek uh, heb ik 2012 als jaar genoemd. Eerst 2010, maar dan is het te veel gebeurd. De, de Schreeuw de Dam en uh, Politieke Onrust en uh, Mozambique uh, speelden in die tijd. En ik denk dat zij toen nog dacht van nou ik, uh, ik ga nog niet. En ook omdat ze er zelf... Als mens nog niet klaar voor was. Ik denk dat het inmiddels wel het geval is. En uh, dat ze of, ja, een deze dagen is natuurlijk al puur speculatief. Maar mm. morgen zou een goede dag zijn. Ja, <lacht> want, want ze houdt ervan om dat soort <lacht> aankondigingen te doen op dagen die ook van belang zijn. Niet zomaar op een ja, heeft ze... Dus ook op, 31, op haar verjaardag. Dus uh, 32 jaar geleden op haar verjaardag uh, aangekondigd dat ze de troon uh, uh, overgeeft. Nou, Alexander is 27 april jaar, dus het zou ook dan kunnen. Ja. Of de ik, denk kiest, of hun, hun ja. ik denk wel dat ze een momentum kiest. Of hun trouwdag. Ik denk wel dat ze een moment kiest. Dat ze een, uh, een speciale dag kiest. Maar u zegt in ieder geval dit jaar. En dan, mm, dan kunnen we nog zien welke datum. Kees van Hoeven, de politiek zit natuurlijk altijd dicht op dat Koningshuis. Wat <lacht> denkt u? Nou ja, dat is inderdaad speculeren. Laat, laat ik zeggen dat ik inderdaad ook wel het gevoel heb dat het misschien wel eens dit jaar zou kunnen worden, uh, maar dan ben ik al, heb ik al twee keer het woord misschien gebruikt. Ja, wat jammer, nou. ja. wij dachten dat u zou zeggen, ik heb net een mail gekregen, ja, dat is inderdaad mooi, ja. heb ik ook gekregen, maar die mag ik nog niet vertellen. Ja, afgelopen voorjaar verscheen uw boek, ik Beatrix, uh, daarin kruipt u in de huid van, van de koningin, wat, wat, mm -hmm. wat voor bronnen heeft u daarvoor gebruikt? Ik heb het lekker allemaal opgegoogeld. En nu krijgt u alleen je de maar advertenties voor, uh, voor vorsten en Blauwe zo. Ja. Ja. En mijn ouders zeggen had opgegoogeld. Maar ik heb inderdaad uh, veel Google, veel uh, boeken gelezen. Ik ben natuurlijk historica, dus ik wist wel een beetje wat ik wilde weten, moest gaan zoeken. Maar ik heb ook heel veel mijn eigen fantasie erop losgelaten. Ja, dus ik ben deze... in haar huid gekropen. Ja, dus dat betekent dat u het gewoon eigenlijk zelf verzonnen heeft. Ja, met, ja, maar wel gelardeerd met de, de, de real uh, world, ja. Dus echte feiten. Maar het is een roman, toch? Het is wel dat een roman, Dat de mensen niet ja. denken dat het een historische studie is. naar de Nee, origineen. absoluut niet. Nee, op nee. dit moment heb je, is de serie uh, uh, Beatrix voor uh, Steen onder vuur, of het gaat ja, uit van oranje, nee, ja, zoiets. Ja. Die lijkt erg op, uh, op uw boek. Ja, ja. ja, ja samengewerkt? Nee, we hebben niet samengewerkt, nee. Althans niet officieel. <laughs> nee, nee. Ja, ze kunnen het best gelezen nee, hebben, natuurlijk. Of, misschien. Ja, misschien wel. Misschien ja, niet, zitten weet er zitten bepaalde ik niet. overeenkomsten. Bijvoorbeeld wat u net ook al zei. Het koningin overwoog eerder af te treden op uh, Koninginendag ja. Apeldoorn. Maar dat door de aanslag toen dat niet is gebeurd. Ja, dat, dat... Dat inderdaad, dat, dat de serie begint op dezelfde manier. Er zitten ook wel ontwikkelingen in de personages die redelijk uh, hetzelfde zijn. Maar misschien uh, uh, ja, hebben we dezelfde gedachte gehad zelfde van Beatrix. Nou. Ja. In de, in, de, in het boek is dan ook de vraag van waarom is de koningin nog niet klaar voor die troonsafstand? U zei net ook al van ze is daar ja. nu wel klaar voor. Wat, wat maakte eerder ja, dat, dat ze ja. er nog niet voor klaar voor was? In ja. uw fantasie dan? In mijn fantasie um, is was in 2009 uh, wel onder, werd ze onderdrukt gezet door Willem Alexander om af te treden omdat hij er klaar omdat hij vond dat hij er klaar voor was. Maar in mijn boek vindt zij dat hij er eigenlijk nog niet klaar voor was. Nou, door al die toestanden met Mozambique blijkt het ook zo. Maar ze is er met name in mijn roman zelf niet klaar voor. omdat ze, ja, dan moet da daarna uh, komt er een periode van rust. Het zwarte gat. Is ze ja, het zwarte gat. Mm -hmm. uh, met pensioen uh, op Drakenstein uh, in haar herinneringen leven... En ik vind haar ook nog echt een vrouw die midden in het leven staat. Dus ik vond haar er ook nog niet klaar voor. Nee. Dus okay, ik kon dan... dat zo voorstellen dat het voor haar heel moeilijk was... om vanuit zo'n heel actieve rol terug te gaan naar... ja, als weduwe alleen in het huis. Op zo'n klein zo groot, groot huis. ja. Zo'n groot huis. Nou, draag ze. En is niet zo oh, heel nee. groot, Sorry. hoor. Marieke van de Ven, zou het wat voor u zijn? Een rol van Beatrix? Over tien jaar, vijftien jaar, twintig jaar? Um, ik vind het lastig. Kun je mensen uh, woorden in de mond leggen die nog leven... die niet kunnen reageren, ik vind het lastig. Ja, wat ik vind vindt het, u ook van de serie die nu speelt? Ja, ik vind, ik, vind, ik vind het mooi gemaakt, ik vind het allemaal prima... maar ik, ik heb mijn twijfels. Maar dan vindt u ook het heel belangrijk dat dokter Deen nog leeft... En uh, kan reageren op wat u doet. Hij heeft alles gelezen. En dat was voor u ook belangrijk dan? Zeker. kan uh... toch niet zomaar. Nou, in het geval van de koningin vind ik het behoorlijk moeilijk. Ja. Daar uh, ik ik, heb, heb ik last van. Hmm. Ik, vind het, uh, ik vind het. Ja. Maar pas ja. op het moment dat zij zou zijn overleden. zou, zou, zou je denken: van, zou ik zo'n rol misschien op hem kunnen nemen? Maar niet als ze nog leeft. Ja, omdat, omdat op dit moment. Dat, dat je denkt: jeetje, maar hoe zit zij daar naar te kijken? Ja. ja, ze is het gewend, het gebeurt het hele ik, leven ook. Ik aan ik, ik, ik, ik kleddernatte handen daarvan. Ja. ja, nee, ik vind het echt Maar zijde... het is een publieke, uh, zij is een publieke figuur. En uh, aan zich mag je als schrijver natuurlijk. Uh, je mag een kunstwerk van haar maken, je mag een schilderij van haar maken. Je mag als schrijver ook. Nee, ik vind een boek altijd wat anders hè? Hm. dan uh, een serie. serie. Dan een serie. Ja? ja? Waarom? Nou, ik vind als, als mensen. Uh, mensen nemen dit voor waar aan. Als zij kijken, dan zegt, denken ze: dit is zo. Dit heeft ze zo gezegd. Hm. Ja, nee, maar in een boek toch ook? Als, als, als mijn nee, boek is het. Jij is redelijk... een roman. Ja, natuurlijk. Ja, maar, is ja, wel, maar Dan is het dus fictie. Ja, heb jij dat afgedacht, Mariette, of, ze, of zij dat boek zou lezen? Ik heb, denk dat ze het wel gelezen heb, heeft. <laughs> heb, je, heb je ook indicatie dat ze het gelezen nee, heeft? Nee, nee, want dat zal ze nooit uh, toegeven. Maar ik, het ik kwam wel heel snel daarna een, de, kwam het uh, bericht dat uh, een officiële bericht dat ze toch echt al twintig jaar of dertig jaar niet rookt. Terwijl in mijn, in mijn boek rookt ze echt als een ketter. Ah, okay. Dus dat dus komt dat toch wel al duidelijk alle... daar vandaan. Ja, dat denk ik dan. Maar dat ze is luistert ook dat heel trouw naar dit Dat weten wij uit goede bron. Ja, u beschrijft haar ook als moeder. En de ja. botsing die dat ook geeft. Tussen ja. dat koningschap en dat moederschap. En natuurlijk het overdracht aan Willem-Alexander. Um, is dat moeilijk? Ik denk het. Kruisend in die hele, rol. Ze had een enorme drukke baan. Of heeft een hele drukke baan en met, op, met opgroeiende kinderen in de puberteit. En een man die uh, af en toe ook uh, er niet was. Dus ik denk dat zij een heel moeilijke tijd heeft gehad. En dat dat ook frictie heeft kunnen geven in haar gezin. Mm -hmm. En ook met, met haar oudste zoon, waar, waarvan zij dus heel lang blijkbaar denkt: Nou, ik vind hem niet zo geschikt. Ze vindt hem in uw boek, vindt ze hem, hem lui. En... Hij leest zijn stukken niet. Ja. Boze ja. blik van blik van de nee. leraar. Ja. Kijk Marie maar op de website. Dat is dat is niet niet niet. Ik kan mij dat zo voorstellen dat dat zo is. Ja. Ja. Maar ik natuurlijk leg daar ook mijn, uh, dingen die je zelf meemaakt, leg je daar ook op. Weet je, hoe je bent opgevoed en hoe je ouders naar jou kijken en hoe je zelf naar je eigen ouders kijkt, dat heb ik ook allemaal meegenomen. Ja. Er zit ook heel veel Marielle Noll in dit boek. Maar. Ik denk wel dat ik, uh, uh, als je met je gevoel. Ik, het zie je ook wel in de serie. Als je ziet hoe Wilke van Ammerhooy Beatrix niet eens heel goed is. Maar ik heb namelijk ook heel veel filmpjes gekeken van Beatrix. Van hoe ze beweegt. Hoe ze, en, en daar ga ik dan met mijn fantasie mee verder. Hm. En dat zie je ook dan Wilke van Ammerhooy heel goed doen. Ik denk dat zij ook zo heeft gekeken als ik. Ja. Snap je? Dus het ja. is ook wat je. Kees, hoeveel warm voorstander van het Koningshuis als D66? Vindt u dat dat kan, zo'n boek? Uh, nou, laat ik, we zijn zeker voorstander van het Koningshuis. Waarom ja, als... vond u het toch ongemakkelijk? <laughs> ja, ja, als zij dit het uit ja. land, maar niet als politieke kracht. Hè? Dat, dat, dat is misschien goed om even te zeggen. Uh, maar ik, ik ben wel heel erg benieuwd naar het boek uh, om, om te terugkomen op je vraag. En... Ik, vind het, ik was nog wel met, de, met het punt van uh, Monique van der Ven. Ik zag laatst ook bij De Wereld Draait door. Uh, zag ik ook iemand uh, dezelfde opmerking maken. Dat je niet uh, iemand zou kunnen spelen die uh, nog leeft. Maar, uh, nee, ik vraag het me af. En die zich niet kan verdedigen. Hè? Want dat zei je, dat, je net dat bij. Dat vind Jezus. ik ja. echt een. Uh... Ja. Maar ja, toen bent u anders tegen de Koningin Beatrix aan gaan kijken. Ja. ja. Is er. Aardiger of minder ik vind haar, nee, ik heb ongelooflijk veel respect voor haar. Maar ik ben haar omdat ik dan natuurlijk in haar verdiep, ben ik haar wel veel meer als mens gaan zien. Dus je dat die schreeuw op de dam dat ze dan zo weg moet rennen. Dat, dat, ja, dat, als ik die, die filmpjes zie dan, dan dan krijg ik daar kippenvel van, dan moet ik, dan krijg ik een brok in mijn keel eigenlijk. Zo uh, ja, dat is dus wel minder, meer dan minder instituut geworden en meer een mens. Ja, absoluut. Ja.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 Dit van Daniel. je daar Wie had dat gedacht? Dat doen we. Wie deze week met Peter van Ham van instituut Klingendaal. Peter, gisteren en vandaag verkiezingen in Egypte. Eh, vorige week het wat teleurgestelde bericht... dat artsen zonder grenzen zich terugtrekt uit Libische gevangenissen... omdat daar nog steeds eh, gemarteld wordt. Er is nog van alles aan de hand rond die Arabische lente. Maar je bent hier eigenlijk om een ander punt te maken, hè? Nou ja, ik eh, vind eigenlijk dat wij vanaf het begin, dus ongeveer al een jaar... Eh, eigenlijk te positief in de media berichtgeving krijgen over die Arabische lente. Daar zetten we nu ja, aanhalingstekens achter. En we weten allemaal dat het niet zo rooskleurig... Eh, gaat worden als we van tevoren dachten of we op het nieuws eigenlijk konden, konden luisteren, beluisteren. En dan kan je natuurlijk afvragen, hoe komt dat dan? Het zijn er eigenlijk specialisten, die zouden het toch beter moeten werken? Want je hebt het niet zozeer over de feitelijke berichtgeving in het journaal, over de zijn daar verkiezingen of zijn er zijn daar demonstraties, maar meer de commentatoren die uh, daarover beschouwen. Ja, eigenlijk wel, ja. En ik vraag me dan af, ja, hoe komt dat dan? Want het zijn eigenlijk mensen die zich al twintig, soms langere periode, twintig jaar langere perioden mee bezighouden, die de taal spreken. En uh, hoe komt het dan dat je vaak een beeld krijgt van de redenen, die eigenlijk veel positiever en optimistischer uh, is... Dan, dan, dan eigenlijk de ja, cijfers en uh, meer objectieve analyses toelaten. Zullen we een paar uh, uitspraken op een rij zetten? Nou, ik denk dat ik net zo uh, blij en gelukkig was als de Egyptenaren. De Adrenaline schoot omhoog. Het is meer een netwerkrevolutie... waar je op allerlei verschillende punten mensen ziet die gaan samenwerken. En daar zie ik hoop... Waar iedereen maar zo bang voor is, wordt een tweede Iran. Ik ja, denk niet precies, dat, ik het juist om, hè, dat het omgekeerd is. De moslimbroederschap zelf is niet uh, radicaal erg. Dat is eigenlijk een vergissing. We worden onder andere Bertus Hendricks, ook van het instituut Klingendaal trouwens. En Petra Stine, uh, Egypte deskundige. Jij vindt hen te positief. Nou ja, vind ik wel. Um, en, en het is natuurlijk uh, niet achteraf praten. Want uh, vooraf kon je eigenlijk toch al uh, eigenlijk wel, uh, voorspellen dat het allemaal niet zo vaart zou lopen. Kijk, het zijn hele... Um, ja, moeilijke conservatieve samenlevingen... die al heel lang um, eigenlijk bijna niet bewegen... richting democratie of uh, maatschappelijke economische ontwikkelingen. En een, een paar maanden of weken daar op een plein demonstreren... dat zal er ook niet zo vreselijk zo veel verandering in brengen. Um, en dan ga je natuurlijk afvragen... Ja, hoe komt het dan dat dit soort mensen, deze analytici... eigenlijk deze uh, positieve spin geven? En ja, dan heb ik toch wel een aantal... Uh, argumenten die uh, ja, in ieder geval voor mij wat, wat licht in de zaak, op de zaak werpen. Maar even nog even voordat je die noemt. Kan het niet zijn dat mensen gewoon heel enthousiast zijn op het ja, moment zeker. dat in, mensen in opstand komen tegen tyrannie. Dat je denkt, ja, ja. Dat, dat wil ik ook. En ik ga me ja. ermee vereenzelvigen. En ik sta zelf wijze van spreken op dat plein. Ja, maar kijk, democratie is natuurlijk uh, alleen maar uh, functioneert alleen maar wanneer je daar ook een samenleving hebt die uh, tolerant is en open. En ook bereid is om, om, om het individuele ontwikkeling bijvoorbeeld uh, toe te laten. En wanneer je kijkt naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Yeah. <laughs> Dan zie je bijvoorbeeld een samenleving die ja, zeer patriar patriarchisch is, uh, vrouwonvriendelijk, uh, niet tolerant ten aanzien van andere geloven. Uh, neem nou bijvoorbeeld uh, Turkije. Als je daar de, de opiniepeilingen ziet, dan uh, is 6% positief ten aanzien van christenen en 4% positief ten aanzien van Joden. En dat is in het hele Midden-Oosten zo. Mm -hmm. Dus ontzettende intolerantie ten aanzien van andere geloven. geloven. Okay, wanneer okay, je okay. een samenleving ziet. Nou, wanneer je een samenleving ziet als, als bijvoorbeeld Egyptische. Hè, uh, 97% van alle islamitische vrouwen zijn besneden. En dan niet zo heel klein beetje, maar echt op een dusdanige manier... dat je dat alleen maar kunt interpreteren als uh, ja, angst voor vrouwelijke ontwikkeling... voor vrouwelijke seksualiteit, voor het individu. Vrouw wordt helemaal ja, verstopt eigenlijk in de samenleving. En 97 procent. En als je dan zegt... oké, okay, laten we nu eens een keer die mensen stemrecht gaan geven... en iedereen mag meedoen. Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat 50 op de moslimbroederschap stemt... en 25 op de salafisten. Dus 75 procent. En dan krijg je in de Nederlandse media, hoor je... Ja, maar dat zijn extremisten. Maar hoe komt dat dan? En dan denk ik, van als een, een, een tweetal partijen die de sharia wil invoeren... 75% van de stemmen krijgt, hoe kun je die dan nog extremistisch noemen? Maar nee, dat is dat gewoon dan? de stem van het volk. Peter, hoe komt dat? Waarom doen uh, Peter Christine en Bertens Hendricks dat? Nou ja, ik denk dat daar wel een politieke agenda achter zit. En dan gewoon een, een politieke ideologie. Kijk, uh, ik zie het op twee fronten zo. Buitenlands en binnenlands politiek. Um, over het algemeen zijn het wat links georiënteerde politici en analisten die dat zeggen. En ja, die mensen zijn over het algemeen um, van mening dat de Verenigde Staten een, een, een ja, negatieve rol speelt in de regio. En wanneer die dan dat soort protesten horen, die zijn over het algemeen anti-Westers, uh, anti-Amerikaans, dan voelen ze zich daar natuurlijk zeer goed thuis ook hmm. anti israëlis En jij zegt, uh, deze mensen zijn hoewel over het algemeen... toch als deskundig gezien? Zeker, ja. Het is... zijn over het algemeen hele linkse mensen. Kijk, anti-americanisme anti ja, zit in hun DNA. Dus die, Bij Bertens die... Hendricks en Petrestine. Ja, wel degelijk. Ja, zeker. En dat is natuurlijk iets wat mag. Maar dan kun je afvragen of de Nederlandse media... alleen dat soort mensen mm. antwoord moet laten. Ja, en nou ook niet natuurlijk binnenlands zo... politiek zo. Word je nou niet net zo'n complotdenker als uh, in Egypte nogal veel? Nee, zo? ik vind dat helemaal geen complot. Want kijk... Uh, als je nou hoort wat er aan gezegd wordt. Um, de Arabische lente heeft eigenlijk, zeggen ze dan... Um, bewezen dat islam en democratie zeer goed met elkaar samengaan. Nou ja, dat kan wel zo zijn, want je hebt natuurlijk democratie... en dan kunnen ze stemmen voor wie ze willen. Maar dan stemt 75% van Egypte naar voor de invoering van de sharia. Nou, de sharia is door het Europese Hof van de Rechten van de Mens... verklaard in 2003 als in strijd met elke... Basis van democratie en vrijheid. Dat vinden wij dus. Mm. 25, 75% van de Egyptenaren zeggen dus: Wij willen jullie democratie helemaal niet. Nou, mensen van linkse signatuur, dan niet alleen de politici, maar ook de analisten, die zeggen van: Ja, die islam en de democratie, zie je dat gaat wel samen. En dan de binnenlands politieke conclusies aan, aan, aan verbinden, is heel simpel. Dus ook in Nederland mag die islam gewoon een politieke rol spelen, zelfs een juridische rol. Laat die sharia maar komen. Ja, even een paar reacties hier aan, zo aan de volgende Hoe luistert hij hier naar? Uh, nou, als partij vanuit het midden hoef ik me in ieder geval niet aangesproken te voelen met betrekking tot ja, de linkse Ja, maar jullie politie. weten het nooit. Soms zijn jullie links en dan weer niet. <laughs> nou ja, in ieder geval op dit punt zeg ik van joh, laten we nou gewoon eens kijken naar de goede kanten ervan. Dus misschien ben ik wat naïef en ik hoor ook wel wat de dingen die u zegt. Maar het feit dat er gewoon mensen zijn die uit eigen beweging van onderaf tegen onderdrukking in verzet komen... en dat als lente uh, aanmerken, en dat als verbetering uh, zien en dat als kans en hoop op, op, op vooruitgang beschouwen... vind ik niet zo'n slechte gedachte hoor. Dus ik vind, ik vind het aan de ene kant ook wel weer een hele negatieve benadering van iets wat eigenlijk heel goed is. Maar, maar Zat, is dus Even voor naar de Sharia dat vind ik geen, een geen grote nee een hele grote groep mensen is tegen Heer, onderdrukking. Meer te nollen? Ja, dat zou ik wel zeggen. Ik denk dat het momentum dat die het volk de vrijheid pakt, dat is een dat staat los van wat er nu gebeurt. Ik denk dat er nieuwe elementen de macht gaan grijpen en dat je daar een soort nieuwe realiteit weer krijgt. Maar dat het moment dat het, het volk inderdaad zijn uh, dictators uh, uh, Wegduurt, afzet, ja. wegstuurt, dat dat een heel mooi moment is inderdaad geweest. Nou, Waarom zou het zo mooi zijn wanneer je eigenlijk van tevoren al kan weten... dat wanneer je alleen, alleen maar procedurele democratie hebt... Hè, dus verkiezingen, dat je dan eigenlijk uh, een, een, een dictatuur van de islam tegemoet kan zien. Want dat is ook gewoon zo. Dat is heel vrouwenonvriendelijk, onvriendelijk uh -huh. ten aanzien van uh, andersdenkenden, andersgelovigen. Gelijk stonden de koptische kerk in de brand. De Nederlandse media zeiden van ja... Dat is nou ook vervelend, zeg. Dat hadden we nou eigenlijk niet, uh, niet gedacht. Zegt, nou, dat dat, maar, is, eigenlijk, nee, dat okay, is eigenlijk heel het, het, duidelijk we er, dat we dat kunnen denken. Want, want als je ziet wat opinieparingen zeggen, dat is heel duidelijk dat er antichristelijke, anti, anti joodse okay. sentimenten de meer tijd volgen. zijn niet, uh, niet zoals we willen, maar... De tijd is op. We gaan naar onze dichter bij de dag. Vandaag is dat uh, Renses Zinkgraven. Rensen, goedemiddag. Hallo. Wij gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Oké, okay, het is een, een ode geworden aan Monique van der Fenn, want ik denk met weemoed uh, terug aan uh, Sil de Strandjutter. Uh, het gedicht heet Later, Monique. Ineens dacht ik weer aan jou. Door de muziek. Jij met je blonde haar, je frisse mond, Monique. Zo sentimenteel dat het echt was. De muziek bracht iets naar boven van gemiste kansen. Een schuchterheid vol van verwachting. Kippenvel op mijn jonge ziel. Die tijd, de melodie van je stappen. Ik hoor ze in de liedjes die mij ontroeren. Daar loop jij op het strand. En ik kijk je na. Oh. Monique van der Ven. Ik smelt helemaal. <laughs> Bijna, we moeten gaan huilen. Nou, Renze maar dan is je doel toch bereikt. Monique van der Ven aan het huilen gebracht. Ja, dat, oh, dat is prachtig. Dat is heel mooi. Nou moet hij ook weer huilen. Dankjewel. Je gedicht zetten we op de website. Dit is de dag. Nu. Een hartelijk dank aan onze gasten Monique van de Ven, Dr. John Deen, Peter van Am, Marietta Nolla en Kees Verhoeven. In het studio is inmiddels aangeschoven PVV-kamerlid Fleur Aangema. We gaan het hebben over extra geld dat naar verpleeghuizen gaat. Na drie uur gaan we dat doen, maar nu alvast even met u. Om hoeveel geld gaat het en wat gaat daarmee gebeuren? Het gaat om 852 miljoen euro, structureel. Dat is langjarig. En het is de bedoeling dat er veel meer uh, handen aan het bed komen. Dat het geld ook uh, deels ingezet gaat worden om mensen op te leiden en uh, allerlei belangrijke hulpmiddelen, zoals tilliften aan te schaffen. Ja, en is dat al uh, begonnen, dat geld, of gaat dat nu pas beginnen? Het, het overboeken, zou ik maar zeggen, dat ze er echt wat mee kunnen. Ja, het geld is beschikbaar vanaf uh, 1 januari, dus... Uh... We zijn de volganger. En, en wat betekent dat voor u? Zit u dan elke dag te bellen met al die verpleeghuizen? Is het geld al aangekomen en wat doen jullie ermee? Nee, er is wel een, een, een, ja, een heel administratief systeem opgetuigd. Ge, op dat vond ik op zich heel erg jammer. Want je hebt een systeem met, met budgetten, zorgzwaartepakketten noemen we die. En uh, die lagen onder kostprijs. En dit is bedoeld om op kostprijs te komen. En uh, ik had het prima gevonden om gewoon het geld uh, er bovenop te geven. Maar ja, de Kamer wilde toch uh, dat er een, uh, een systeem zou komen waarbij je ook om te zien waar dan het geld precies terecht kwam. Dus oh ja. nu moeten instellingen intekenen, ze moeten een motivatie geven... en krijgen daarna het geld. Dus dat kan nog even duren voordat het allemaal geregeld is? Dan moet even door een laagje bureaucratie heen? Ja, dus je moet eerst uh, inschrijven. Maar de branchevereniging, actisch... Die heeft al een uh, inventarisatie gedaan en de conclusie is dat het gaat lukken. Maar iedereen die nu zegt, ik merk het al, die heeft het mis. <laughs> nou ja, kijk, het is, het is ongelooflijk veel geld. Uh, 850 miljoen is, is 8,5 keer zoveel als de investeringsimpuls van de rosmiddelen toen in de jeugdzorg. Dus het is ongelooflijk veel geld. Ja, ze gaan maar, het merken, zegt u. Maar het gaat ook om, um, om een, um, een sector uh, waar je eigenlijk ook, ook wel 2 miljard aan zou kunnen geven. En dan zou je ook ja, misschien nog niet... Uh, het resultaat boeken wat je zou willen ja. Uh, ja. Hebben. hebben. We hebben ook een arts aan tafel, dokter Deen. Uh, had u dat geld ook wel willen zien komen in uw tijd? Dat u ja. nog actief was? Ja, dat had ik uh, heel graag gebruik van gemaakt. Was, was dat op Vlieland ook nodig? Ja, we hebben een, de uiterton. Het is een bejaardenhuis. En, uh, wat, uh... Uh, wat destijds in die tijd 24 mensen had. Maar dat is nu steeds verder geslonken. Eigenlijk ook omdat er geen financiële middelen ja. voldoende zijn. Ja, dus in die tijd ja. was het, dus al het is, ja, Als daar wegen. een gedeelte van die miljoenen daarheen kan komen... dan zou ik er een warm pleidooi voor voeren. Goed, straks na drie uur gaan we daar verder over praten. Nog één laatste opmerking voor Peter van Ham. Peter Astine twittert knap dat Peter van Ham weet wat ik van Amerika vind... zonder mij ooit gesproken te hebben. Maar de tijd is op, dus je mag niks meer terugzeggen. <lacht> na het nieuws van drie uur. Ik weet wel, dat ik de <lacht>